10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Uit Syrië komen berichten dat in een voorstad van Damaskus veel wordt geschoten. Volgens mensenrechtengroeperingen heeft het leger de stad afgegrendeld... en zijn er grote zwarte rookwolken te zien. Het leger zou op zoek zijn naar activisten die tegen het regime van president Assad zijn. Uit andere steden in Syrië, zoals Homs, komen gelijksoortige berichten... Het leger gaat hier van huis tot huis om verdachten op te pakken. Daarbij zijn volgens mensenrechtenorganisaties het afgelopen weekend... zeker 15 mensen omgekomen, onder wie een jongen van 12. In hoeverre de berichten kloppen, is niet na te gaan. Buitenlandse journalisten mogen Syrië niet in. De hotelbranche heeft vorig jaar het recordjaar 2007 geëvenaard... zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2010 hadden de Nederlandse hotels ruim 19 miljoen gasten...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 meer naar Nederland kwamen, of in ieder geval meer hotelovernachtingen boekten... daar was de stijging iets van 10%, terwijl het bij zakelijke gasten maar iets van 3,5% was. In Indonesië is levenslang geëist tegen de radicale islamitische prediker Abu Bakr Bashir. Volgens de Indonesische justitie heeft hij een paramilitair trainingskamp... waar terreurdaden werden voorbereid, mede gefinancierd. Zijn beweging zou een aanslag hebben willen plegen op president Widodo. Daarna moest Indonesië een staat worden die gebaseerd is op de sharia, de strenge islamitische wetgeving. De 72-jarige Bashir is de geestelijk leider van Jema Islamiyah, die in 2002 de aanslagen in Bali pleegde, waarbij meer dan 200 mensen omkwamen. Het vonnis tegen Bashir wordt over een paar weken geveld. Voor hij de rechtbank vanochtend binnenging, prees Bashir de offers die Osama bin Laden heeft gebracht voor de islam. In Duitsland begint vandaag een volkstelling, de eerste sinds de eenwording. De laatste telling in West-Duitsland was in 1987. In Oost-Duitsland is de bevolking in 1981 voor het laatst geteld, zegt correspondent Wouter Meijer. Intussen wordt het natuurlijk wel bijgehouden dat mensen verhuizen, dat mensen overlijden, geboortes worden gemeld. Maar daar sluipen natuurlijk fouten in. Dus men gaat ervan uit dat er enorme verschillen zitten langs de rand tussen de statistiek en de werkelijkheid. Bij die volgende volkstelling, 24 jaar geleden, bijvoorbeeld, bleek dat er in sommige gemeenten 30% meer of 30% minder inwoners echt waren dan in het boek stond. Ja, De volkstelling moet uitwijzen of Duitsland ruim 81 miljoen inwoners heeft, zoals er nu in de officiële statistieken staat. De komende weken reizen ongeveer 80.000 ondervragers langs Duitsland. Duitse dorpen en steden. Het weerwisselen bewolkt, kans op een bui, later mogelijk met onweer. Temperatuur 19 graden aan zee en een graad of 27 in het uiterste oosten. Morgen weinig verandering, de dagen daarna minder warm. ANWB Verkeersinformatie, twee files nog op de A8 van Zaandam naar Amsterdam. Twee kilometer bij het knooppunt Koenplein. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarsbergen en Maarn. Twee kilometer.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 KRO. Goedemorgen Nederland. Mark Stakenburg. Als de droogte doorzet loopt het westen van het land grote kans op een dijkdoorbraak. Nederland heeft een verwrongen beeld van de immigratie. Steeds meer mensen zijn single in ons land. En juist omdat we tegenwoordig het maximale uit het leven willen halen. Als je het in je relatie niet naar je zin hebt, ja, dan moet je dus een leukere relatie zoeken. En ook het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is vier minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO. Goedemorgen Nederland. Als de extreme droogte nog een tijdje aanhoudt... is de kans op een dijkdoorbraak groot. Volgens de vele, vele Veendijken in het Lage Westen... lopen het gevaar door uitdroging te scheuren. Peter van Rooij, directeur van wateradviesbureau Acanto. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is dat gevaar? Nou, het gevaar neemt nu met de dag toe. Gisteren hadden we de warmste dag in heel Europa, in Nederland. Het is al uh, meer dan een maand is het extreem droog. Vandaag uh, heb ik zojuist gezien in de krant uh, gaat het wellicht een beetje regenen. En daarna gaat het weer tot zover het te zien is, hebben we het over 10% neerslag. Uh, we hebben in Nederland honderden kilometers, vele honderden kilometers veendijken. Die liggen met name in het westen van Nederland, dus het gebied waar de meeste mensen wonen. En die veendijken die zijn ontstaan als eerste in de middeleeuwen. Er is daar met takken gewerkt en er is veen op aangelegd. Nou gaandeweg worden die dijken steeds beter, maar de oorsprong is nog steeds veen. En de eigenschap van veen is dat het uitdroogt als het erg droog is. Ja. Wordt het gevaar onderschat naar uw idee? Nou, misschien door de bevolking wel, maar de waterschappen die zitten er nu bovenop. En die hebben natuurlijk een lesje geleerd in 2003 toen in Wilnis een dijk is gaan schuiven. Die is als het ware gewoon van de ondergrond afgeklapt hè, door die verdroging. Dan krijg je scheurtjes en zo en dan laat dat veen los. Dat leidde toen tot een uh, schade, nou we nu weten, van 100 miljoen. Hm. En de mensen die daar getroffen zijn, uh, nou die uh, hebben 60, 70 procent van hun kosten hebben ze vergoed gekregen. Maar de rest nog niet en die zijn met de schrik vrijgekomen. Nou daar zit je niet op te wachten dat dat uh, zich nog een keer herhaalt. En in 2003 hadden we kort na Wilnis hadden we ook in de Rotte nabij Rotterdam, was daar een dijk gaan schuiven. Dus toen was het eventjes paniek en dat heeft gemaakt dat we wel heel wat nieuwe technieken hebben ingezet. Ja, Hoe is het te zien of een dijk op scheuren staat? Is het te zien? Ja, het is wel te zien. De dijkinspecteurs van onder andere van de waterschappen, maar ook van Rijkswaterstaat, die kunnen dat zien en uh, een geoefend oog natuurlijk ook. Je ziet letterlijk kleine scheurtjes in, uh, in bodemmateriaal. Ja, en als je zo'n scheurtje ziet, kun je er dan, dan nog iets aan doen? Ja, dan, als je dan heel snel bent, dan kun je zorgen dat, uh, dat er nieuw materiaal opkomt... of dat die op een of andere manier wordt verstevigd. Want als je eenmaal iets te laat bent en er gaat fors scheuren en er komt al water door... dan ben je echt te laat, dan, uh, dan heb je wilnis deel 2. Ja, is dat op dit moment al aan de hand dat er al scheuren geconstateerd zijn? Ja, er zijn allemaal kleine scheurtjes en worden zeker geconstateerd. Ja, ja, ja, ja. En nogmaals, we hebben het over vele honderden kilometers... Uh, op de schaal van Nederland. Dus de waterschappen die zijn wel in een staat van paraatheid. Zijn waakzaam. Maar dat betekent niet dat je een garantie kunt geven... dat het nu niet nog een keer gebeurt. Nee. Om hoeveel bedreigde dijken zou je kunnen zeggen gaat het? Heeft u daar een idee van? Nou, van, dat, dat is moeilijk te zeggen als het puur gaat over de veendijken. We weten wel dat van alle dijken in Nederland... Uh, een kwart niet voldoet aan de normen... die we al jarenlang hanteren. Daar wordt wel aan gewerkt. Maar als je... Alles zou willen voldoen aan alle normen. dan moet daar heel voorzichtig in de buidel worden getast. Nou, dat geld is er gewoon niet. Het gaat om vele miljarden. Dus dat wordt meegenomen in uh, groot onderhoud. en uh, herstructurering, zoals het zo mooi heet. En we hopen in de, op de schaal van Nederland. in 2018 ongeveer klaar te zijn. met het op orde brengen van alle dijken. Maar dat is er zo niet het geval. Ja, op het moment dat ik nu achter zo'n dijk woon. moet ik me zorgen maken. Nou, dan zou ik zeggen: loop eens een keer een ommetje en uh, hou het ook zelf in de gaten. Mocht u een uh, scheur zien of scheurtjes, uh, onmiddellijk bellen met het waterschap en laten uitdrukken. En daar geen genoegen mee nemen, want in Wilnis werden mensen s'nachts verrast. Dank u wel, Peter van Rooij, directeur van Wateradviesbureau Akanto. Opgelet allemaal op de Dijkshoek. Dank, graag gedaan. Weer, weer, weer en weer die club.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 Spettacolo d'arte varia Di uno innamorato di te It's wonderful, that's wonderful That's wonderful, good luck, my babe. It's wonderful, that's wonderful It's wonderful, I dream of you Chips, chips do do do, do, do, chip, chip. do, do, do, do, do di uomini here, yeah. Entra e fatti un bagno caldo. C'è una you azzurro. Fuori piove un mondo you come here, wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, come here, you come wonderful that's wonderful, that's wonderful. I dream of you Chips, chips, chips. Tshibum, tshibum, tshibum, tshibum, Nog altijd prettig om te horen. Paul komt via Comer. De groep singles in ons land groeit snel. Op dit moment zijn er 2,6 miljoen. En het gaat dus naar ruim 3,5 miljoen. Maar zijn al die alleenstaanden wel gelukkig? De moeilijke momenten zijn dat als ik iets leuks meemaak... dat ik dat niet met mijn partner kan delen. Zijn ze niet beter af met een vaste partner? Nou, ik denk dat een, een liefdesrelatie al zich niet belangrijk is. Deze week bij Caro Goedemorgen Nederland. De serie Happy Single. Nederland telt 2,6 miljoen alleenstaanden. In de komende jaren komen daar verwachting nog eens een miljoen bij. Waar komt die groei eigenlijk vandaan? In het eerste deel van de serie heb je single gemaakt door Renate Curves. Ik ben 35 en single... Niet helemaal zoals ik het me vroeger had voorgesteld. Maar ik ben niet de enige in ons land. Ik heb altijd gezegd, van, voor mijn 25e ben ik getrouwd, heb ik kinderen. Dus ja, daaruit spreekt wel een, een soort innerlijke wens of drang om, om een gezin te stichten. Nou ja, dat is er nooit van gekomen. De moeilijke momenten zijn dat als ik iets leuks meemaak of iets minder leuks, dat ik dat niet met mijn partner kan delen. De groep alleenstaanden groeit de laatste jaren ontzettend hard... zo vertelt Jan Latte, demograaf bij het CBS. Het aantal alleenstaanden groeit heel snel. We hebben de afgelopen jaren al gezien dat er eigenlijk 30.000 per jaar bijkomen. En dat gaat de komende 10, 20 jaar zo door. Dus er komen in totaal nog wel 1 miljoen alleenstaanden bij. En hoe groot is in zijn totaliteit die groep dan op dit moment? Op dit moment zijn er 2,6 miljoen. En het gaat dus naar ruim 3,5 miljoen. Ik ben Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit. De groep Singles is groeiende in Nederland. Hoe komt dat, denkt u? Vroeger was het natuurlijk zo dat uh, je, je ging trouwen. En als je niet helemaal tevreden was, dan moest je er toch maar mee doen. Wij zijn een uh, land geworden met heel veel keuzevrijheid, heel veel individualisme. Er moet ruimte zijn voor ieders individuele wensen... En we zijn niet meer zo snel tevreden. En we hebben ook steeds meer het idee van als ik het niet naar mijn zin heb, dan is daar wat aan te doen. En als je het in je relatie niet naar je zin hebt, ja, dan moet je dus een leukere relatie zoeken. Ik ben Roxanne Kouwenhoven, ik ben 24 jaar en sinds drie maanden single. Ik ben single omdat ik na 4,5 jaar mijn relatie heb beëindigd. Um, dat heb ik heel bewust gedaan. De meeste mensen die ik ken van mijn eigen leeftijd hebben allemaal een partner. En zijn uh, begonnen aan het uh, Huisje Boompje beestje. En hoe voelt dat? Pijnlijk soms. Ik uh, ben Rob, ik ben 50 jaar. En ik ben al uh, weer een jaar of tien uh, single. Ik heb voor mezelf wel het idee dat het steeds moeilijker wordt. In de zin van dat het lijstje met eisen die je stelt misschien wel steeds langer wordt. Terwijl je eigenlijk ook kan zeggen van ja, gezien je leeftijd uh, en uh, je cv op dat uh, gebied heb je eigenlijk niet zoveel te eisen, maar dan maar niet. Kregen we niet te veel vrijheid? Nou, dat zou je wel af kunnen vragen. Er is onderzoek waaruit blijkt dat als mensen keuzes maken waarvan ze weten dat die niet meer te veranderen zijn. Hè, dus dat kan gaan over producten bijvoorbeeld uh, die je koopt. Dat mensen tevredener zijn over hun keus dan als ze weten dat ze er nog op terug kunnen komen. He, dus dat is vergelijkbaar met wat ik schetste over relaties. Vroeger dan vond je iemand, en dat was dan je partner... en dat, werd, dat zag je als een onveranderbare keuze. En dan vond je ook een manier om je te schikken... en om toch gelukkig te worden. Omdat je wist, van die keuze is toch niet meer te veranderen. Er zijn zo gaan leven, jonge mensen... die hebben eigenlijk eh, als twintiger een fase tussengeplakt. Namelijk de fase van single zijn, alleen zijn... Vaak in de grote stad wonen, studeren, een baan zoeken. Soms loopt het zelfs door tot in de 30. Dat was vroeger niet zo. Dat is erbij gekomen. Dan hebben we daarna de mensen van in de 30, 40 voor wie de relatie niet zo lekker loopt. Die kiezen dan vaak ervoor om toch maar die relatie te beëindigen. Scheiden, uit elkaar gaan. Um, en dan tenslotte de derde grote groep, de ouderen. Als de partner is overleden, dan leef je, woon je alleen. Dus ook ouderen alleenstaanden zijn een groot groeiende groep. Wat zou dan het beste zijn voor mensen? Nou, er zijn antropologen die zeggen... dat seriële monogamie op zich heel goed past bij de mens als soort. De mens is uh, niet... Polygaam, Maar mensen zijn ook niet heel erg monogaam. Ze zijn wel meer monogaam dan polygaam. Maar mensen hebben toch ook wel de neiging na een heel aantal jaren... om een beetje om zich heen te gaan kijken van uh, wat loopt er verder nog rond. Dus als, als soort zou het patroon van seriële monogamie zou wel bij ons passen. Serieel, dat betekent ik heb een relatie en dat duurt een aantal jaren. Vijf, zes, zeven. En dan gaat het uit en dan na een tijdje komt er weer iemand anders. En je kan ook zeggen dat uh, psychologisch bekeken kan dat ook goed zijn voor je persoonlijke ontwikkeling. Omdat je in een nieuwe relatie ook weer nieuwe kanten van jezelf ontdekt. Zo raar is het dus niet om op je 35ste single te zijn. Maar hoe goed is het eigenlijk voor een mens om alleen te zijn? Morgen in de serie ja, Happy Single? Nou, ik denk dat een, een liefdesrelatie al zich uh, niet belangrijk is. Vragen en opmerkingen zijn welkom op goedemorgennederland.kro.nl Straks, Nederland heeft een verwrongen beeld van de immigratie. Eerst het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Girls, girls, girls. Girls, girls. Op de momenten dat ik televisie kijk... ontstaat bij mij wel een spontaan de wens om even vrouw te kunnen zijn. Omdat het voor een man nogal een gedoe is om vrouw te worden... blijft het bij een vluchtige, maar bij herhaling oprispende wens. Vrouwen kunnen namelijk beter dan mannen twee dingen tegelijk... en die aangeleerde of aangeboren bekwaamheid... ik weet daar het fijne niet van... bevordert bij het kijken het kijkgenot... Een aantal jaren geleden hebben de beleidsmakers van alle televisiezenders... die ik met mijn abonnement ontvangen kan, en dat zijn er 978... namelijk besloten dat tijdens de uitzending links dan wel rechtsbovenaan in beeld... vermeld moet worden naar welk kanaal je kijkt. Als ik bijvoorbeeld van De Wereld Draait Door geniet, want daar kijk ik graag naar dan wordt mijn kijkplezier een ietsje pietje op de proef gesteld... omdat in de ene beeldhoek staat dat mijn toestel op kanaal 3 staat... en in de andere bovenhoek welke zendgemachtigde het programma uitzendt. Het eerste zal me worst zijn, het tweede eigenlijk ook... want als een andere zendgemachtigde het programma gemaakt zou hebben... zou het immers exact even leuk zijn omdat die logo's zo verdomd goed ontworpen zijn... lukt het me niet altijd om hun aanwezigheid weg te denken... waardoor een klein grapje me wel eens ontgaat. Vrouw en dochter kunnen wat ik niet kan. Tegelijkertijd kijken en met hun ziende ogen de logo's wegdenken. Mij en menig medeman is dat niet gegeven... waaruit ik terloops de conclusie meen te mogen trekken... dat alle bestaande televisiezenders mild man zijn. Op de momenten dat midden in de ontknoping van een triller... met een gecompliceerd plot zomaar rechtsboven in beeld... vanuit het daar stilstaande logo... een geanimeerde raceauto knallend het beeld inrijdt met de bedoeling dat ik tot mij neem... dat ik binnen enkele dagen op een bepaalde tijd... naar iets anders kan gaan kijken dan waar ik nu naar kijk... dan ben ik de weg binnen die triller soms compleet kwijt. Mijn vrouw... Nooit. Want die kan kijken en negeren tegelijk... waarom ik soms heel even wens om haar te kunnen zijn. Morgen het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen.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 Some ladies out there and Nobody that seems to care and No beauty queens out there There's just a wedding Take a stare straight through the room Forget about you and me You throw out the rest of me. Because the good life, the good love The good bits are for free Oh, that's what I'll do De Radio 1 CD die komt deze week van onze eigen, mag ik zeggen, Raccoon. Het album heet Liverpool Rain. Dit was Took a Hit. Dat Nederland een immigratieland is, dat weten we allemaal. Maar in de schoolboekjes komt onze vaderlandse immigratiegeschiedenis... slechts hapsnap aan de orde. En zo constateert professor sociale geschiedenis Leo Lucasse vandaag op een studiedag in Rotterdam. Meneer Lucassen, goedemorgen. Goedemorgen. U bekeek de lesstof die wordt gebruikt in het voortgezet onderwijs. En veel van die schoolboeken die laten bij de migratiegeschiedenis van Nederland... immigratieland pas beginnen zo bij de gastarbeiders... in de jaren 70 van de vorige eeuw. ja. Wat vindt u daarvan? Nou ja, dat is natuurlijk een, een wat merkwaardige manier om naar die migratiegeschiedenis te kijken. Op zichzelf snap ik het wel. Omdat, uh, kijk, die boeken moeten natuurlijk aan heel veel onderwerpen aandacht besteden. Uh, en dit is een van de velen. Um, en aan de andere kant ja, moeten zij zich natuurlijk weer baseren op de kennis die professionele historici, zoals ik zelf, uh, produceren. Ik zie overigens wel een, een, een verandering in de loop van de tijd. In de laatste, laat ik zeggen, in de meer, meer recente boeken zie je dat die aandacht wel wat is toegenomen. En dat er ook wel aandacht is voor migratie in de Gouden Eeuw. Uh, maar wat vooral opvalt in al die boeken, en de een doet het wat beter dan de andere, is dat migratie toch vooral als een uh, uitzonderlijk fenomeen wordt voorgesteld. Uh, dat wil zeggen dat migranten mensen eigenlijk alleen maar migreren in de als het, echt niet als het echt niet anders kan, hè, onder dwang bijvoorbeeld. En dat zie je heel goed bij de voorbeelden uit de 17e en 18e eeuw in de schoolboeken, voor zover de aandacht aan wordt besteed, ja. uh, is er inderdaad wel aandacht voor de Huguenoten uh, voor de Joden uit het Iberisch Gireiland. Uh, ook nog wel voor soms voor Zuid-Nederlanders aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Maar dat zijn nu net drie uh, voorbeelden van, van vluchtelingmigraties. Dat past eigenlijk nog wel in ons beeld dat migratie eigenlijk iets uitzonderlijks is. Kortom, dat mensen dat eh, alleen onder, onder eh, zeer uitzonderlijke omstandigheden zouden doen. Waar zouden we dan moeten beginnen? Bij de Batavieren? Nou ja, eh, ooit de, de, de klassieke geschiedenis, zoals ik hem heb geleerd in de jaren 60 op de lagere school, begon daar natuurlijk mee. Hè? Onze, onze geschiedenis begon met migratie, want die Batavieren zouden dus op die uitgeholde boomstammen die bij de in ons land gekomen zijn. Uh, een enigszins anachronistische uh, uh, interpretatie van de geschiedenis natuurlijk. Maar daarna was het eigenlijk al heel snel stil. Hè. Dan heb je nog de, de, de, de vikingen. Hè. Dus, dus een beetje van de hooligan-achtige uh, migranten... die hier de zaken plat komen branden um, uh, in de 7e, 8e en 9e eeuw. Um, nou ja, en dan uh, inderdaad met de opstand tegen Spanje. Hè. Dan krijg je nog wat van die vluchtelingenmigraties. En dan is het ook weer heel lang stil. En eigenlijk inderdaad tot na de Tweede Wereldoorlog... Oorlog. Nou, nu zie je ook wel in boeken, is er wel aandacht aan de migratie uit Indië. Hè, de repatriëring van zo'n 300.000 mensen. En uiteraard uit Suriname in de jaren 70. Maar dan, eh, laat ik zeggen, heel vroeger begonnen we met migratie. Maar daarna werd het stil. Hè? Ja. Alsof daarna, na die batavieren iedereen eh, zijn dorpje bouwde en op mm -hmm. zijn plek bleef. En... Maar la laten, we, laten we even verder gaan dan toch naar de jaren 60, 70. Ja. Dat zijn natuurlijk wel de jaren waar we nu mee te maken hebben. Met, met, de, met, de, met de stroom die toen... Uh, Opgang is gekomen, ja, daar hebben we nu ja. mee te maken. Daarom is het misschien ook weer niet zo vreemd. Nee, als je hoor, maar... maar op ik kijk op zichzelf dat die boeken daar uh, aan gaan besteden. En misschien wel wat meer dan aan voorgaande uh, eeuwen. Nou ja, dat, dat, dat kan ik me, uh, daar kan ik me even van alles bij voorstellen. Maar ik denk dat het wel een gemiste kans is. Um, en sommige boeken doen dat wel, of proberen dat althans. Dat je eens een vergelijking maakt in de tijd. Dat je zegt van hoe uitzonderlijk is, zijn die migraties die we in onze eigen tijd meemaken. Nou, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de 17e en 18e eeuw. Geeft u daar uh, eens antwoord op? Ja, nou ja, eigenlijk is dat helemaal niet zo uitzonderlijk. Omdat het dus tussen nou, beetje 1600 en 1800 eh, Nederland twee eeuwen lang massa-immigratie heeft gekend. En dan niet zozeer van die vluchtelingen. Die maken met z'n allen misschien een kwart van de totale migratie uit. Eh, maar vooral ook van wat lager, lager geschoolde immigranten uit andere delen van Europa. En er komen nog twee andere aspecten bij die in de, de Nederlandse geschiedenis nauwelijks worden eh, erkend en aangestipt. Eh, Eén zijn seizoensmigranten, waar we nu ook mee te maken hebben, dat zijn Polen en Roemenen. Nu is het weer uh, hot in het nieuws, omdat uh, minister Kamp daar een stokje voor wil ja. steken. Nou ja, dat de, uh, de Nederlandse landbouw, commerciële landbouw, is eeuwenlang door Duitse uh, uh, seizoensarbeiders uh, uh, hebben hier gewerkt. En die waren, nou, die, die, zonder die hulp van tienduizenden arbeiders, uh, was die, die landbouw had die zich nooit op die manier kunnen ontwikkelen. Nee. De VOC is ook, ook een mooi voorbeeld, wat we Eigenlijk een beetje het archetype van, van de, uh, de Nederlandse geschiedenis. Ik weet nog zelf, ik heb die boekjes over de jongens van de van verslonden vroeger. En dat, wat kwam daarin voor? Dat waren natuurlijk blonde kaaskoppen uit West-Friesland. Ja. Um, nu weten we dat de helft van die bemanningen, van die schepen, die hier uitvoeren, waren buitenlanders. Ja. En dat was ook niet zo gek, want A, de republiek uh, had weinig inwoners. Relatief gezien uh, ten opzichte van zijn mondiale macht op dat moment. Uh, en het was een heel gevaarlijk baantje. En wel wil u maar zeggen, de immigratie zoals we die vandaag de dag kennen... is eigenlijk niks bijzonders. En daar doen we nu op dit moment veel te druk over. Als u dat in tien seconden kan beantwoorden... Ja, deels zou dat met anders zijn. Deels is het wel uitzonderlijk. Er zijn eigenlijk twee dingen die wel anders zijn. Uh, om te beginnen de decolonisatie-migraties. Die kennen we de, als, als gevolg van het feit dat wij daar waren, zijn zij nu hier, hè, zoals het bekend adagium gaat. Dat is eigenlijk, uh, dit zijn naoorlogse, vrij grote stroom met Indië en Suriname en ook al de Antilles. Die uh, we daarvoor op die manier niet hebben gekend. En anderzijds is de, vooral de gezinsvereniging van gastarbeiders en dan hebben we het ook vooral vanaf de periode nou, eind jaren zeventig en jaren tachtig, is in die zin uitzonderlijk, omdat die, uh, en dan hebben we het wel over massa emigratie um omdat die plaatsen op het moment dat de economie het eigenlijk heel slecht doet. En uh, dat is uitzonderlijk, want alle periodes daarvoor zie je dat migratie een functie is van arbeidsmarkten. Kortom, als het goed gaat, komen er veel, gaat het minder goed, dan komen er weinig of dan gaan mensen ook weer weg. Ik dank u dus... hartelijk, Leo Lucas. U bent professor Sociale Geschiedenis en u heeft vandaag een studiedag in Rotterdam. Tot zover ook, Karo. Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma: www.karo.nl. En straks naar het nieuws. Prem Radication met PremTime. Prem, Prem waar staat de bus vandaag? Uw decolonisatie-migrant Primrarchischjood staat met zijn bus in Nooddorp. Waar vandaag, Mark, is uh, de dag van Europa. 9 mei 1950 was een belangrijke dag voor wat we nu hebben met 27 lidstaten. Daar praat ik over met een heuse professor, Bernard Steunenberg. Uh, die zit ook uit het Chamonix Center of Excellence in Leiden. Daar is hij de coördinator van. En als het goed is, heb ik een drukke staatssecretaris van Europese Zaken. die vandaag van hot naar her rijdt om Europa te promoten. Die hebben we straks ook. Ook aan de telefoon, maar dat doen we allemaal. Naar de warme, aangename stem om uw werkweek mee te beginnen. Door Megens met het laatste nieuws. Radio 1: Het NOS-journaal. In Indonesië is levenslang geëist tegen Abu Bakr Bashir. Hij is de leider van Jema Islamia, de beweging die in 2002 de aanslagen op Bali pleegde, waarbij ruim 200 doden vielen. Bashir zou meebetaald hebben aan een paramilitair trainingskamp. De beweging zou een aanslag hebben willen plegen op president Yudo Yono... en vervolgens de sharia willen instellen. Mensenrechtengroeperingen zeggen dat het Syrische leger... in verschillende steden op zoek is naar activisten. In een voorstad van Damascus wordt veel geschoten. Het leger zou de stad hebben afgegrendeld... en er zijn grote zwarte rookwolken te zien. Daarbij zouden het afgelopen weekend zeker 15 mensen zijn omgekomen. Berichten zijn niet te controleren... omdat buitenlandse journalisten Syrië niet in mogen. De hotelbranche heeft vorig jaar het recordjaar 2007 geëvenaard. In 2010 hadden de Nederlandse hotels ruim 19 miljoen gasten... 7,7 procent meer dan in 2009. Door de financiële crisis was het aantal gasten de afgelopen jaren flink gedaald. En in Los Angeles is John Walker overleden. Een van de oprichters van de Walker Brothers. De zanger-gitarist richtte de band in 1964 op... Walker Brothers scoorde hits als The Sun ain't gonna shine anymore and make it easy on yourself. John Walker was al geruime tijd ziek, hij is 67 jaar geworden. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1 NTR Rem time. Rem Radakation. Vandaag is de dag van Europa. Op 9 mei 1950 werd de oprichting van de Europese gemeenschap voor kolen en staal, de EGKS, bekendgemaakt. Die EGKS groeide van zes landen uit tot de huidige Europese Unie met 27 landen. Luisteraars, laat er geen misverstand over bestaan. Ik ben hartstikke voor de Europese Unie. Maar ik ben hartstikke tegen de wijze waarop de Europese Unie bestuurd wordt. Waarom nog achterlijke verkiezingen waar ik alleen op Nederlandse partijen mag stemmen terwijl het Europese verkiezingen zijn? Waarom mag ik niet op een Italiaan, een Spanjaard of een Griek stemmen? En waarom moeten er toch zoveel eurocommissarissen zijn? Een deel van de Nederlanders en Europeanen denkt er heel anders over. Die wil helemaal niets meer met Europa te maken hebben. Op deze dag van Europa probeer ik met u de stand van Europa door te nemen. Wat vindt u van de Europese Unie? Wat moet beter? Als zegt u nee Prim, het gaat zo uitsteken? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaatntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. We staan in Nooddorp. Hier heb ik ook gestaan toen we met uh, Rita Verdonk spraken. Uh, uh, en het is net een prachtige carillon. En dan zie je echt een vrolijke man lopen met een klein bruin hondje. Echt zo relaxed. Allerlei armbandjes aan. Uh, nou, u lijkt me echt zo'n Globetrotter. Een ketting met daarin een ding van Afrika. Dus de Europese Unie, wat is dat voor u? De Europese Unie is. Ik ben van 1947. Uh, precies eigenlijk wat jij net zegt. En. Uh belangrijke organisatie. Maar als je het hebt over... Uh, ja, of ik het daarmee eens ben... dat die verkiezingen dan uh, gaan... over Nederlandse partijen... dan denk ik... ja. destijds ben ik nogal uh, geschokt geraakt... door de, de beelden die er waren... van de mensen die... zogenaamd aan die verkiezingen deelnemen... en vervolgens... Uh, daar, uh, de snor drukt op zijn haast gezegd. Dus dat vind ik wel een grote verspilling. Dat vind ik heel jammer. En denkt u dat de Europese Unie voor Nederland goed is... Ja, ik denk dat we daar haast niet meer omheen kunnen. We zijn een exportland, dus we moeten toch proberen om onze positie te behouden. Ja, ik, dat, dat vind ik prima. U bent iemand die gemakkelijk klets, dat zie je zo. Oh, noemen ze dat? <laughs> de gevoelens onder de bevolking, zijn ze allemaal... als u daar lekker in de kroeg zit en u zegt... ja, de Europese Unie is goed? Ik ben geen kroegloper, maar ik bedoel... als ik vroeger, toen we in Laakwartier woonden... bij het koffiehuis waar onze vriend Bos ook nog wel eens kwam... dan ging het natuurlijk helemaal nooit over Europa. Ja, dan waren het zakkenvullers, werd er gezegd. En hier wordt er niet over gesproken in het winkelcentrum. Want ik bedoel, dan gaat het over hele andere dingen. Ja. Dus Europa zal wat meer moeten leven. Ja, gewoon een uh, zo'n dag als vandaag denk ik. Van ik had geen idee. Ik weet natuurlijk de werelddierendag en dat soort dingen. Maar <laughs> ja, daar, daar zou je dan toch echt uh, meer aandacht aan moeten besteden. Oké, okay, hartstikke bedankt veel. Hoe heet uw hondje? Je gedaan. Uh, dit, deze hond heet Moppie. Oh, dag, Moppie. Die is bij de dierenarts geweest. <laughs> Oké, okay, prettige dag. Dank u wel. Luisteraars, u weet het, u mag bellen. 0800-1121. De tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1. En de mails naar primtimeapenstaartntr.nl. Dat is the, het Europees, Europe, European Team. Hoe zeg je dat in goed Nederlands, meneer Steunenberg? Het, ja, eigenlijk is het Europese volkslied. De ode uh, aan de uh, vreugde, in het Nederlands vertaald. En uh, ja, dat hoort uh, bij een van de vele symbolen van de Europese Unie. Maar goed, dat zijn allemaal natuurlijk uh, symboliek en uh, bijverschijnselen. Luisteraars, dat is de stem van Bernard Steunenberg, hoogleraar bestuurskunde uh, in Leiden. En ook de coördinator van het Jamonet Center of Excellence in Leiden. Overtuigd Europeaan, mag ik het zo zeggen? Kritisch Europeaan. Dat lijkt me een betere kwalificatie van hoe ik tegen Europa aankijk. En aan de telefoon, hartstikke bedankt dat u even tijd maakt. Uh, staatssecretaris Ben Krapen van Europese Zaken. Wat is uw dag vandaag, meneer Krapen, Hoe ziet die eruit? Nou, uh, goedemorgen. Ik heb een uh, hele gevarieerde dag. Want ik ben vanochtend begonnen in uh, Amsterdam, uh, in de Belmer, bij de uh, basisschool de Morgenster. Ik uh, heb daar gesproken met uh, leerlingen van... Uh, Groep 7. En ik ben nu op weg naar Houten, naar het college Heemlanden. Uh, daar komen een aantal uh, scholieren, middelbare scholieren uit het land, die, uh, die betrokken zijn bij redactie van schoolkranten en dergelijke. En daarna ga ik naar het Satkind College, dat is een ROC, een, beroepsopleiding in, uh, een grote beroepsopleiding in Rotterdam, uh, waar ik ga spreken met uh, uh, jongeren van zo tussen de 15 en 17. Uh, over dit onderwerp. Uh, dus ik heb een, uh, een gevarieerde dag... zowel uh, wat de geografie betreft... als wat de leerlingen en studenten betreft. Professor Bernard Steunenberg heeft een vraag voor ja, u. Meneer Knaper, um, Europa is ontzettend belangrijk voor Nederland. En op een of andere manier heb ik toch het idee... dat uh, de Nederlandse regering dat onvoldoende duidelijk maakt. Um, en ik zou willen vragen van... goh, wanneer gaat het nou eens gebeuren? Want ik denk dat we daarmee uh, een slag kunnen winnen. Nou, kijk... Je kunt uh, niet uh, elke dag uh, voor een microfoon gaan staan en zeggen dat Europa buitengewoon belangrijk is. Want uh, dan zetten mensen het geluid uit. Uh, wat je doet is je probeert zoveel mogelijk uh, te laten zien waar je mee bezig bent in Europa. En dat doen we volop. Uh, het zijn vaak uh, manifesteert het zich weliswaar in de vorm van problemen. Zo gaat dat nu eenmaal wanneer je met een aantal landen rond de tafel zit en compromissen moet sluiten. Maar wij zijn eigenlijk, en dat geldt voor de meeste leden van het kabinet. Uh, elke week op een of andere manier uh, druk met Europa bezig en het is voor ons eigenlijk zo'n vanzelfsprekendheid uh, dat het volstrekt normaal is om te vergaderen in Brussel of in Luxemburg uh, of in Straatsburg of uh, op dit moment in Budapest, want Hongarije is voorzitter dit half jaar. Dus ja, maar nee, nee, niet zulke lekkere jongens, meneer Krapen. Even, uh, sorry dat ik onderbreek, maar uh, die Hongaren, dat zijn niet zulke lekkere jongens. Een beetje niet uh, democratisch, allerlei rare wetten om de pers te beteugelen. En dat is nou voorzitter van ons Europa. Ja, kijk, uh, als je in, in deze grote familie genaamd Europa zit, uh, dan heb je natuurlijk... Uh... Uh, ...op de veranda types van allerlei pluimage zitten. Zo hoort dat nu eenmaal bij grote families. Uh, en uh, uh, de, wat je doet is, soms heb je ook een zwart schaap. Uh, maar wat je doet is natuurlijk toch proberen om uiteindelijk... ...je familie kun je niet uitkiezen, maar je kunt er met z'n allen wel het beste van maken. Dus wat wij proberen is uh, natuurlijk toch zoveel mogelijk met elkaar in gesprek te blijven... En, uh, ...en het zo goed mogelijk te doen. En inderdaad, met Hongarije hebben wij serieuze problemen gehad over hun uh, perswetten... Um, die hebben ze onder druk van uh, een aantal landen, waaronder Nederland, overigens ook aangepast. Uh, want zij hadden uiteindelijk ook geen zin om in een beklaagde bankje terecht te komen... Maar zo zijn er natuurlijk altijd wel ergens ik, uh, dingen... Waar, waar wij moeite mee hebben of andere landen... Dat hoort er nu helemaal bij. Ik heb intelligente uh, luisteraars die altijd leuke mails sturen... zoals meneer Elvers. En die zegt alleen het feit dat de EU-leiders die door het volk gekozen zijn... geeft al aan dat het hele concept communistische trekjes heeft. Steeds meer mensen krijgen ze door dat ze in de EU-SSR terecht zijn gekomen. En dat resulteert steeds meer in de onvrede over mensen. Kijk, zo'n mail al geeft al aan hoe er tegen Europa wordt aangekeken. U, u, u bent nou, je, het, het, het, gelukkig zit het een stuk genuanceerder in elkaar. Uh, niet alleen wat de inhoud van deze mail betreft... want het is uh, alle uh, leden die lid zijn van de Europese Raad... zijn minister-presidenten of presidenten... die zijn allemaal direct of indirect gekozen. Maar overigens is het ook zo... Um, dat uh, uh, als je het uh, over uh, Europa hebt... Dan heb je het over uh, instituties die wel degelijk democratisch uh, tot stand zijn gekomen. Alleen vaak herkennen wij onze onvoldoende invloed. Neem bijvoorbeeld het Europese parlement. Dat is democratisch gekozen. Dat heeft redelijk wat bevoegdheden. Alleen het is voor ons nog lastig om ons ja, erin ik, te herkennen. Ik, ik, omdat het vaak wat ver weg is. En ik kan die meneer die die mail gestuurd heeft verder nog melden. Dat als je in Nederland kijkt hoe men denkt over Europa. Dan zie je twee hele bijzondere dingen. Er zijn weinig landen in Europa die zo zeer overtuigd zijn van het belang van Europa dan Nederlanders. Maar er zijn ook niet zoveel landen die eigenlijk zo de pest hebben aan Brussel. Als okay, we maar, een hekel hebben aan de bureaucratie. Meneer Klaapert, sorry dat ik u onderbreek, maar professor Steunenberg ja. zit op het puntje van zijn stoel aan een paar minuten. Gaat ja. u gang, professor. Nee, Heel maar wel. een Heel van wel. de dingen die mij altijd erg opvallend uh, voorkomt. is dat het Europese parlement. Uh, soms maar in beperkte mate. Uh, meedoet aan die Europese wetgeving. En dan zouden er eigenlijk veel meer moeten zijn nog. Uh, nog meer dan uh, het uh, uh, verdrag van Lissabon uh, uh, aangeeft. Uh, kortom, uh, zou er toch niet wat meer nog uh, gedemocratiseerd moeten worden. in die Europese beleidsarena? Nou ja, kijk. Uh, ik, ik denk daar iets anders over. Want uh, het, op zichzelf is het heel goed dat het Europese parlement meer bevoegdheden heeft gekregen. Maar het Europese parlement is voor de beleving van de meeste mensen in Europese landen wel ver weg. Dus je moet het niet overdrijven. Ja, maar het komt er ook uh, dat het zeg maar ver weg is omdat uh, de burger uh, amper dat parlement ziet. Het komt nauwelijks ja, zeg maar, in het voetlicht, maar een, of voor het een, voetlicht. Een parlement met, een parlement met, uh, met, uh, met uh, vele honderden leden uit vele landen waar die, die pas recent lid zijn geworden van de Europese Unie maakt het alles bij elkaar niet zo gemakkelijk om je ermee te identificeren. Maar meneer Knapen... Daar, daar kun je niet zomaar aan voorbij lopen. U bent oud-journalist. U weet hoe makkelijk en simpel... want politici leggen altijd uit dat dingen ingewikkeld zijn. Noem het geen parlement, noem het de adviesraad. Want het is geen echt parlement. We kiezen in Nederland Nederlanders die daar namens ons gaan zitten. Er is nog steeds niet dat we kunnen zeggen dat is een Europese partij want dan krijg je ook die Europese beweging. Jullie politici zijn gewoon bang voor de Europese beweging. Nou, zo... zo... Zo, zo is het niet. En uh, uh, daar is wel degelijk een, een Europees parlement. Het Europees parlement heeft zelfs uh, bevoegdheden als het gaat om het uitgeven van de Europese middelen. Dat hebben ze met Lissabon, het verdrag van Lissabon gekregen. Ze hebben een groot aantal bevoegdheden erbij gekregen. Dus het is niet zo dat ze alleen maar adviseren, er is geen sprake van. Uh, maar het is wel zo dat de vervreemding tussen burgers en Europa, dat je die niet moet voeden door bevoegdheden exclusief neer te leggen op een plek waar het voor burgers heel lastig is... om zich één op één mee te identificeren, dat zouden wij ook moeilijk vinden. We vinden ja, ook dat het maar Nederlandse parlement... Misschien moet ik toch hebben. even bij u inbreken, want kijk, een van de grote problemen... die ik altijd heb met zeg maar, het mediamoment van Europa... is het feit dat die wetgevingsprocedures zo lang duren. He, dat is ongeveer zes maanden, misschien wel twee jaar en soms nog veel langer. En dat uh, geeft natuurlijk niet um, een, een, een mooie doorkijk... In van hoe nou zeg maar, politiek op Europees niveau plaatsgeeft. Ben ik, ben ik met u eens, als je in een, in een, in een gebied met meer dan 500 miljoen mensen en 27 lidstaten een, uh, een richtlijn of een wet wilt veranderen, dat duurt lang. Overigens kan ik u zeggen dat uh, in Nederland het ook altijd wel een tijdje duurt, dus we moeten dat nou niet eenzijdig in de richting van Brussel Verwijzen, want uh, van, van, van bureaucratie kunnen we natuurlijk allemaal wel wat. Meneer Krapen, mag ik het zo zeggen? Want u zegt, waarom, ik zit in Nederland te denken met wie identificeer ik me? Eigenlijk met Nueman. Ik heb niet eens op de VVD gestemd. Ik ben wel trots op premier Mark Rutte, dan denk ik, goede premier. En in Europa, ja, ken ik Nelly Smit-Kroes. Maar het is toch ook um, uh, doordat. Want ik krijg, krijg hier een mail uh, van Arthur Froman, die zegt. één grote geldverschillende ondemocratische lobbyclub die zich te veel met de verkeerde lokale onderwerpen bemoeit. Kijk, wat, wat, wat de persoon niet ziet, en dat moet u weten als journalist en, en halve spindokter, dat als je mensen laat zien wat Europa betekent en wat Europa doet, bijvoorbeeld je mobiele telefoon, dat je goedkoop kan bellen, Europa. Dat we commerciële televisie hebben, Europa. Dat uh, uh, uh, uh, een heleboel monopolieën uh, op, opengebroken zijn, Europa. Dat hoor ik u te weinig zeggen. Nou, dat uh, dat uh, kijk, ik ben daar, ik ik ik ben direct in het uh, in het uh, college in uh, hier in Houten. En uh, als u dan de microfoon open laat staan, zijn dat onder meer de dingen die u mij hoort zeggen. Uh, dus, uh, dus daar zou ik me niet zo zorgen over maken. Waar, we, we, nee, waar het vooral om gaat is, kijk. Je, je, je moet ook niet alleen commerciële voordelen noemen wanneer je het over Europa hebt, uh, want dat is ook te, te, te, te eenzijdig. Soms kost solidariteit in Europa ook geld namelijk. Is het niet alleen een voordeel, is het ook een nadeel. Alleen je hebt elkaar nodig, want zonder elkaar zou Nederland, zou gegeven het feit dat het een klein land is met een hele grote op het buitenland georiënteerde economie, uh, met een bevolking die door de wereld reist, wij zouden als wij uh, geen onderdeel van Europa zouden zijn, zouden wij nergens zijn. Dus voor ons is het gewoon een levensbelang en dat is eigenlijk nog belangrijker dan alleen maar de optelsom van hoeveel euro's voordeel levert het mij op. Want dat zijn er weliswaar veel, maar het gaat niet alleen om de euro's. Het gaat ook om een gevoel van solidariteit met de landen in de regio waar wij wonen. U moet nu die school inhoud houten binnengaan, ja. heb ik begrepen. Ik dank u hartelijk dat u aan de telefoon wilde komen. Ik praat verder met uh, professor Steunenberg en meneer Krapen. Doet u me genoegen? Kunt u ervoor zorgen dat er iets meer macht gaat naar het Europees parlement... en dat ik in het vervolg op een Griek kan stemmen? Ik wil niet op Nederlanders stemmen, ik wil op een Belg of een Griek stemmen. Uh, ik... Oh, Kijken hoeveel steun er is voor uh, de, uw voorstel om vanuit Nederland op Grieken te gaan stemmen. Dat neem ik graag mee. Dank u wel. Oké, okay. uh, dank u wel. En trouwens, is Jan Kees de Jager helemaal depressief... omdat hij niet was uitgenodigd afgelopen zaterdag? Oh, daar zijn zoveel conferenties iedere week... Uh, dat uh, als je er overal heen zou gaan, dan zou je nooit thuis komen. En ik neem aan dat ook weer de, de jager af en toe naar huis wil. Oké, okay, dank u wel. Veel plezier in Houten. Um, Oké, okay, dank, u wel. dank u wel. succes met uw programma. Dank u wel. Uh, professor Steunenberg, als je knapen zo hoort praten, ontzettend leuk, gezellig. Dit hoor je veel te weinig op de radio. Ja, of, of ook op de televisie. Ik denk ja. dat uh, deze boodschap veel meer uitgedragen moet worden. Kijk, Europa is heel belangrijk voor Nederland. Dat heeft knapen ook zo even gezegd. Deel ik volledig. We zijn een kleine, open economie. We leven in feite van de handel. Dat is onze boterham. En ja, die boterham verdienen we natuurlijk in Europa in belangrijke mate. Onze de groei van de afgelopen tijd, in de, zelfs deze, deze tijd van, van, van recessie, komt in belangrijke mate doordat wij met andere landen in Europa heel goed handel kunnen drijven. Dus wij zijn spekkoper in Europa. Dus wat gaat, moet we moeten dat juist koesteren, vind ik. Oké, okay, luisteraars, u heeft massaal gebeld, maar we hadden uh, meneer Knapen aan de telefoon, dus daarom moest u even wachten. Maar Willeke van Eijk, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Uh, Nelke van Eek. Uh, enlighten. Ja, Nelke. Uh, sorry, Nelke. Ja. Eigenlijk moet ik allerlei Europese talen door. Enlighten me, zeg maar. Wat heb je te vertellen? Ja, ik vind dat Europa best kerntaken kan hebben en solidariteit kan beoefenen. Maar de Europese Commissie is in het geheim nu is bezig met de Codex Alimentarius. En dat houdt in dat er een verbod komt op allerlei kruidenmiddelen en hooggedoseerde vitamines. En dit wordt mogelijk gemaakt doordat de farmaceutische industrie keihard lobbyt in Brussel. Ja. Om de natuurgeneeswijze de nek om te draaien. Nelleke, dit is een goed punt. Dan zal ik wat ik kreeg ook van Ringo, uh, Ringo uh, mail. het wantrouwen tegen Europa komt door ervaring in eigen land met bijvoorbeeld privatisering. De EU is schimmige trucks en Kemp uit Leeuwarden zegt, uh, uh, het ligt ook niet, uh, wat er in Brussel gebeurt is tegennatuurlijk. Uh, uh, dus je, je krijgt, uh, professor Steunenberg, dit, dit voorbeeld wat Nelly geeft is een heel goed voorbeeld. Wij hebben hier iets wat leuk is. De grote lobbyers die gaan naar Europa en lobbyen tegen dingen waardoor het de nek wordt omgedraaid. Ja, nou, of dat altijd zeg maar het geval is, dat uh, is moeilijk te, te, te zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo dat je, wanneer je zeg maar, een structuur als Europa hebt gemaakt, er altijd uh, uh, uh, gevallen zijn waarbij je natuurlijk de vraag moet stellen of het uh, Europa is die daarover moet, uh, moet gaan. Lissabon geeft daar uh, mogelijkheden toe aan nationale parlementen... om Europa af en toe te stoppen. Hè, proportionaliteit en subsidiariteit heet dat. Maar kort gezegd komt dat erop neer dat wanneer wij vinden... dat Europa zich bezighoudt met zaken die beter uh, in Nederland... of in België en Duitsland enzovoort uh, geregeld zouden kunnen worden... dan kunnen we nee roepen naar Europa... en zou ook de Europa dan moeten gaan stoppen. Dat ligt een beetje aan de intensiteit van dat nee. Hè, dan heb je steun nodig van uh, uh, verschillende nationale parlementen... maar die mogelijkheid bestaat er. Um. Weet je wat, ik heb een goed idee. Nelleke, uh, zullen we het volgende afspreken? Uh, Sulema heeft jouw mobiele nummer. Barbara, zullen we hier een onderwerp over maken? Gewoon over dit specifieke punt, Nelke. Helemaal goed. Ja, dan gaan, de... we kijken, ja. En dan gaan we kijken wat, wat, wat uh, professor Steunenberg zegt. is namelijk de theorie. In de praktijk interesseert het geen enkel Tweede Kamerlid of geen enkel Belgisch nou, dus, parlement. Het Nederlandse parlement is op dit moment veel actiever geworden. Daar ben ik heel blij mee. Een hele goede ontwikkeling. En het Nederlandse parlement staat nu veel meer op de bres voor uh, dit soort zaken. Uh, men gaat nu veel actiever ge, deze mogelijkheden ook uh, gebruiken. om te zorgen dat in Nederland. Uh, als wij vinden dat iets niet moet plaats hebben op Europees niveau. dat dat ook niet gaat gebeuren. Maar natuurlijk heb je de 27 of 26 anderen nodig. He, we zitten met z'n ja, 27. Even om de beker. Ja, ga gaan? Het is helemaal niet in openheid, dus de meeste mensen weten hier niets van... en kunnen dus u ook niet aan, uh, aan, dat, aan uw jasje trekken. Het is een heel... Ja, professor Steunenberg is geen politicus, maar Nelke, we gaan het volgende doen. Barbara heeft natuurlijk weer: ik ben altijd enthousiast. Het officiële antwoord is: we gaan nu kijken of we er een onderwerp van maken. Ik zal op de redactie er keihard voor pleiten. Maar Nelke, hartstikke bedankt voor de bellen. Want ik vind namelijk ja. dat onderwerp van jou verdient veel meer aandacht dan even nu. Maar we gaan er, ik, ik, ik ben ervan Heel overtuigd graag. dat ik zal. Dankjewel, Dankjewel voor het bellen. Dankjewel voor het bellen. Ricardo, goedemorgen, zeg het maar. Ja, goedemorgen, Prim. Ik denk dat je wel gewoon gelijk hebt dat de Nederlandse regeringen gewoon niet goed uitleggen wat, wat, wat voor voordelen wij hebben aan de Europese Unie. Uh, wij we leven al heel lang in vrede in Europa en dat is ook uh, een, een verdienste van uh, de Europese Unie. Dat alle oorlogzuchtige uh, Europese landen zich houden aan de regels en dat de handel door allerlei regels uh, uh, uit Europa geregeld wordt. Ja, dat is, uh, dat is logisch. ...en dat het democratisch zou moeten gaan worden in Europa... Dat is een proces die als gaande is. Dus we kunnen niet alles in, in, in één keer krijgen. Harry eh. Ricardo, wat, wat, wat een goede analyse. Dankjewel professor Steurenberg. Ben ik gewoon te veel eisend? Nee, helemaal niet. Ik denk dat je zeg maar, idealist moet blijven. Ook naar Europa toe. Dus dat er gaat eh, zou ik ook het pleidooi. Om misschien te overwegen eh, op termijn. Om eh, de, de nationale elementen uit de Europese verkiezingen. Om die weg te halen. Om daar eens aan te denken. Maar dat zijn natuurlijk twee bruggen te ver voor, voor dit moment. En op dit moment zit nog steeds met een systeem waarbij zowel de lidstaten, de raad van ministers als het Europese parlement samen door één deur moeten kunnen gaan om tot wetgeving te komen. Pro, professor Steurberg, ik, ik, ik heb een heleboel luisteraars die, het is grappig, want dan komen mensen uit Noorwegen met oplossingen als datamachine voor kopjes en zo. En Agatha schrijft me een mail. Ik woon al vele jaren in Griekenland. Ik kreeg geen Griek die niet een of andere vorm van Europese subsidies heeft gekregen. Maar ik kon ook niet één die door onafhankelijke Europese beambten werd gecontroleerd. Men int op, op grote schaal geld en doet bijna niets met de EU-voorschriften die, EU die bij dat geld horen. Vooral milieubescherming is huilen met de kraan open. Boeren krijgen bijvoorbeeld geld voor moderne koestallen, maar de hele mest verdwijnt gewoon in de bodem. Een ecologische tijdbom is het hier. Geld geven zonder controle is geld weggooien. Een Europese politielector ook alleen een must. De handen belichten is erg eenzijdig. Yeah. Uh, is dit niet wat gebeurt? We zijn met Europa zo gegroeid dat we nu. We hebben de, de schoonheid mm -hmm. van, de, van, van de groei en de vrede al gehad. En nu beginnen we ons te ergeren. Aan de uitvoering, ja. in, in feite, wat uh, uh, toch nog een beetje een blinde vlek is in Europa, is de uitvoering van al die afspraken die zijn gemaakt. Want hoe gaan we daar nou zeg maar mee, mee verder? Um, nou, de uitvoering ligt in de handen van de verschillende lidstaten weer. Dus elke lidstaat moet dat dan zelf doen. Wordt gecontroleerd door, vooral de Europese Commissie... wordt natuurlijk gecontroleerd door allerlei groepen in de samenleving... die natuurlijk kunnen piepen op het moment dat het misgaat. Maar ja, dan moet je wel een lange adem hebben... om die zaken vervolgens weer bij het Europese Parlement... bij de Commissie aanhangig te maken. En om daar dan een vervolg op te zien. Maar die uitvoering, denk ik, moet in de komende tijd... ook meer aandacht gaan krijgen om ervoor te zorgen... dat als je iets afspreekt, dat het ook wordt gedaan. Ja. He, andersom blijft het uh, ja, symboliek. Uh, telt, goedemorgen. U bent de laatste bellen die ik erin laat... want Barbara let ja. weer niet op de thee. Dus gaat uw gang. Ik vind het fijn dat ik nog even aan bod kom, Prem. Ik heb al zo lang gedacht waarom is er niet een krant... Een internationale, een EU-krant, net zoiets als Spits, gratis voor, eh, om de week of om de, om de maand desnoods verkrijg, eh, op het en zo er verkrijgbaar. Met een geweldig scala aan onderwerpen. Al deze onderwerpen, het onderwerp van Nelke voor een openbare discussie en andere onderwerpen. Je hebt er zelf ook een genoemd. En een, eh, misschien iets van een, van een soort... ...tompoesachtige... Ja, ik vind uh, dat een fantastisch studeer... idee. Uh, uh, ik heb het al een paar keer... ...gemaild ge ge aan... aan uh, uh, ...hoe heet dat... ...Tweede Kamerleden van Europa... ...en ik krijg geen antwoord... ...maar ze maar ja, het okay, mag ...maar niet... ik zal je het antwoord geven... ...het is een ja. paar keer gebeurd op internet... ...hebben ze het geprobeerd... Um, uh, ...ik weet dat ik al jaren heb proberen te lobbyen... Uh, ...zowel uh, bij commerciële zenders... ...als bij de publieke omroep... ...voor het programma Europa deze week... ...lukt ja. niet... En uh, uh, je hebt de taalproblemen. In krant zou je... Het kost gewoon te veel geld. Maar, ja, maar, maar even uh, wat bijvallen of misschien in zekere zin afvallen. Kijk, ik vind het uh, buitengewoon jammer dat de Nederlandse media niet meer aandacht uh, besteden aan Europa. Lage kijksevers. Het is geprobeerd, iedere keer als de VPRO het geprobeerd... ik heb geprobeerd een format te bedenken, professor Steunenberg, het lukt niet. Maar uh, het, het, het, het journaal, het nieuws, kan op een gegeven ogenblik best zeg maar, echt wat meer aandacht besteden... aan die besluiten die misschien nog steeds in de, de, de, in de kookpan zitten... die binnenkort tot uh, uh, uh, wetgeving gaan leiden in een van hun uh, uh, acht uur journaals. Mag telt geen gang? Ja, ik wilde zeggen, de, iedereen zegt, de, de regering legt niks uit... Dat is, we gaan altijd over de regering voor nieuws. Dat is toch belachelijk. Waarom is er geen... Ik snap niet dat het niet mogelijk is... als PIS en Metro en, en er zijn er nog meer... het voor elkaar krijgen een, een uh, gratis krantje... Mag uh, telt, te, te te ik zal het volgende doen. Ik heb binnenkort een bespreking met Laurens Borst. Dat is de netmanager van Radio 1. En ik zal weer het programma Europa deze week... wat ik al honderd keer heb proberen te verkopen... aan de publieke ja, we omroep. Weer verkopen en dan ga ik lekker door de gangen... in Brussel rennen à la Primetime. Ik zal het Juist. proberen. Hartstikke bedankt. Met een tompoesje maken. Dank je wel, dag, Luisteraars, er zijn heel veel mails en die ik die allemaal kan behandelen, want we hebben nog maar één minuutje. Maar, professor De Euro, Elina K, onze vaste uh, tweeter, in de EU heeft één goed ding opgeleverd, de euro, handig met een kleinend worden: wordende wereld door internet. Uh, die euro, dat is gewoon een goed ding, toch? Ik vind van wel, maar we hebben natuurlijk een happy hour gehad in de afgelopen tien jaar... dat een aantal landen voor niets lijken te hebben gedronken bij de Europese bar. Nou, dat moeten we nu zien in te dammen. Dus ik denk dat we met de nieuwe afspraken die recent zijn gemaakt... Hopelijk de euro nog een hele lange tijd te gaan houden. Oké, okay, luisteraars, ik dank hartelijk professor Bernard Steunenberg, Hoogleraars Bestuurskunde en Leiden. En ook de coördinator van het Jamonet Center of Excellence. Ga maar even naar die website. Ik dank alle luisteraars en alle deelnemers. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers. En de ster gelden, de financiers van de publieke omroep. Redactie Soulema El Ghaldi, Anouk Tulner, Erin Aarts. Productie Hans Twint en Momo Saru. Techniek, Logistiek en Transport Martin Hulsof. Eindredactie RG Barbara van der Klees. Naast Ster en door Admigens is Felix Beurders terug met een gids.fm. Morgen ben ik er weer. Tot morgen, nummer 3. Daag. Radio 1. En de strijd om de kampioenschap. Oh ho, de goal voor Ajax. Het is 1-0 voor FC20. Wie gaat het worden?